Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3... Een hoop benzinepompen hebben een druk ochtendje gehad. Sinds vandaag ben je namelijk een stuk minder kwijt voor een volle tank. Komt doordat de belasting op brandstof omlaag is gegooid. Dat is te merken bij pompstations. Veel mensen hebben hun tankbeurt uitgesteld tot vandaag dus. Ja, ik moest gisteren echt gaan tanken. Maar ik denk, ik wacht nog een dagje. De wekker nog voorgezet. Ik denk, uh, dan kan ik snel even tanken en dan straks weg. Nou, ik heb het gisteren nog even gedaan. Maar toen moest het ook echt, want hij was leeg. En ja, nu is het wel leuk. Want ik geloof, uh, dat ik 1,93, uh, ja, 1,94 mag aftikken. En daarom gaat je ook echt helemaal vol. Dus je moet even wachten achter me. Merken ze trouwens ook in de grensgebieden. Veel Duitsers komen deze kant op, omdat het tanken bij ons nu goedkoper is. De man die gisteren is opgepakt voor de schietpartij in de McDonald's in Zwolle, wordt verdacht van moord. Woensdag rond etenstijd werden in een volle MEC twee mensen doodgeschoten. De daden gingen vandoor. Een paar uur later meldde een man van 32 zichzelf bij de politie. Buurtbewoners in Os in Brabant durven hun hond niet zomaar meer uit te laten. Meerdere dieren werden de afgelopen dagen ziek na een bezoekje aan het park. De honden zouden iets giftigs hebben gegeten, wat precies is niet duidelijk. Baasjes worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn. Het is de grote vraag van iedereen die wel eens Jurassic Park heeft gezien. Waarom heeft de T-Rex zulke belachelijk korte armpjes... Een Amerikaanse wetenschapper heeft een nieuwe theorie. Die kleine ledemaatjes werden tenminste niet per ongeluk afgebeten. T-rexen jaagden in kuddes en aten samen hun prooi op. Als ze lange armen hadden gehad, waren die tussen al die grote kauwende kaken terechtgekomen. Heb ik het weer nog? Het is op de meeste plekken droog. Vanmiddag breekt de zon door, vooral in het noorden. Het is een graad of vier. Dit weekend ook meestal droog, af en toe zon. En het wordt ietsje warmer, een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 bij het ZFM radioprogramma Morgen is het weekend. Weekend, weekend. Hallo, daar zijn we dan. Ja, welkom bij uh, Morgen is het Weekend en Pim is er niet. En ik ben dus met mijn echtgenoot Henry die meteen al happy uh, boycott. Yes! <laughs> dus uh, ja, we gaan weer uh, verder met uh, het programma. Wat hebben we vandaag? Nou, in ieder geval wat Nieuwtjes over de over uh, oorlog natuurlijk en over de economie. Uh, het einde van Lips nog even is uitgesteld. Oh ja, oh ja Lips. Dus, uh, is dat vandaag? Gisteren was de laatste openingsdag. Oh. En, um, maar de deur blijft nog wel op een kiertje staan. Voor veel vaste klanten zal het gemist zijn om niet even naar de Lip te kunnen... Uh, bij de deze bijnaam is ooit gegeven door aan de opa van Peter... die, uh, zoals Peter dat altijd lachend vertelde... behoorde tot de Zandvoortse adel. Maar uh, <laughs> donderdag 31 maart was weliswaar de echte laatste dag... dat de Lip op Straat geopend was. Maar daarna kunnen we nog terecht op www.delip.nl. We zullen dus, hem missen. Ja, we zullen hem zeker missen. Maar goed, hij heeft nog een website. Dus, oh uh, ja, oké. Okay. En dan dus speel ik dus het, uh, Oekraïne is not yet lost, want ze ja. vechten nog steeds tegen die uh, kleine Rus. Ja. Met zijn grote bek. Ja. En uh, uh, we gaan nu draaien, Nadie, Rosalind. Mm.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 The greatest thing you ever learn is just to love. The greatest thing you'll ever learn is just to love. Maar dat was dus Netkin King Cole, Nature Boy van de Moulin Rouge. Ja, die ging een beetje fout, dus ik ga maar een nieuw nummertje draaien van Nadie, Nadie die uit Nederland komt. We zijn dus bij de N beland, dus uh, dat je jullie vandaag horen. It's not upon love I've cried, most of my tears, It's not upon most of my feet Ja, dat was Feminine van Nadie. Ze kan mooie zingen, dus uh, doe er nog maar één: The Right to Change. No man nieuws binnengekregen over de hoogovens. We weten dat wij die altijd volgen, omdat we nou niet bepaald een groot fan zijn van de Tata um, De komende twintig jaar zal de overlast en hinder voor omwonenden van Tata Steel niet verminderen, maar waarschijnlijk juist erger worden. Dat is het gevolg van omschakeling van de steenkool, steenkoolgestookte staalfabriek naar groene staal. Op basis van waterstof wordt dat geproduceerd. Uh, dat schrijft de gedeputeerde, van, uh, van uh, de gedeputeerde staten in een brief aan provinciale staten. In de brief wordt uiteengezet hoe de provincie op vergunningsgebied... de rode loper uitlegt voor het groene staalplan van Taten. Groene staalplan. Ja, nou ja, goed, daar betalen wij aardig wat aan mee, hoor. Ze stinken. De, pla de plannen moeten vanaf 2030 hun beslag krijgen. In of omstreeks dat jaar moeten de eerste hoogovens... Uh, en de sterk verouderde kooks- en gasfabriek 2-dricht. Waarom wonenden eigenlijk al jaren steen en been over klagen. Maar de route, met de route naar groen staal... wordt uiteindelijk een forse verbetering van de leefomstandigheden voorzien. Gedurende het traject, bij de omschakeling van de productie... kan het echt de sprake zijn van tijdelijke toename uh, van de hinder... En overlast vanaf het terrein van Tata Steel. Onder meer vanwege werkzaamheden die op het terrein nodig zijn. Ja. En dat doet dan maar, maar tijdelijk tot 2050. Kunnen ze die boel niet gewoon net dichtgooien? Ja. Stoppen met die stand. Ja, ja ik heb zoiets van... Uh, laten we er gewoon weer duin van maken. Ja, ja, ja, ja. Grijs duin. Dan kunnen ze het kwelwater weer naar boven halen. Dan hoeven ze het niet meer bij je paarden? Nee, ja, dan kunnen ze dat <laughs> daar doen. Oké. Okay. Uh, dus na de Nederlandse en na die kop uh, nu Niels de Daken. Breaking up is hard to do. Doe doe doe down doe doe doe down. down doe doe doe doe doe down. down come, come, come, down doe doe down. that breaking up <laughs> ja, we zitten nu in de Niels. Neil Young. En, uh, oh nee, net nee, was Niels de Daka bedoel ik. Uh, Breaking up is hard to do. En uh, Neil Diamond net. Oké. Okay. Dus uh, ja, gaan absoluut. we direct uh, Neil Young natuurlijk doen. Mijn uh, favoriet. Ga je allemaal uh, Nieltjes nu. Uh, af... Uh. Ja, en. En dat is alfabetisch. Ja, en uh, ik wil ja, zo Niels. meteen een nummer. moet ik er eventjes in je gooien van Neur. Niet uit het raam. Oh ja. Dus ik breek nog een keer in jouw. En lijstje in. Oh. Ja. Oh. ja. Oké. Okay. Ik lees in de uh, Zandvoortse krant trouwens. De breuk bij Zandvoort Echt 1 is definitief. Ach nee. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja. De pogingen om de crisis binnen de nieuwe lokale partij C, Zandvoort Echt 1, te besweren zijn op niets uitgelopen. Dat valt op te maken uit de schriftelijke verklaring. Die voormalige voorzitter Adi Grievion, dinsdag namens de meerderheid van de negenkoppige kerngroep van de partij heeft afgelegd. Vijf van de negen kerngroepleden, inclusief Grievion, hebben per direct hun lidmaatschap van VC opgezet. Zeker. Ze zouden het toch allemaal anders doen? Ja. ja. Weet je nog die, uh, wat we gesproken met hen hebben? En, uh, ja. En dan een wijntje op een terrasje in het uh, kerkplein? Ja. En er is niets van terecht gekomen. Nee. Zonde, hè? want het zijn goede ideeën. Het zijn goede ideeën. Mirko ja. ook zeker, ja. ja. Nou ja, goed, Mirko gaat dus door. In die Ari Griffioen is er eigenlijk. Als, Als één pitter. Hè? Als één pitter. Nou, samen met zijn vader, Marcel Sukkel. Oh, Marcel dat ook mee, ja, goed. Ja. Okay. Uh, welke afspraken er door Gerritsen met uh, het uh, trekken van zijn eigen plan werd, uh, werd geschonden, bleef lang onduidelijk. Uit de verklaring van de opgestapte leden valt echter af te leiden... dat hij zonder instemming van de kerngroep... op eigen houtje heeft overlegd met vijf gemeenteraadsfracties. Ook het door uh, Mirko Gerrits beoogde schaduwraadslid... is niet de, door hem voorgesteld aan de kerngroep. Shitje, ja. Ja, maar ja. ja, ja, goed, hij moet toch overleggen met andere gemeenteraden? Of? Dat was juist de bedoeling. Dat was de bedoeling, goed, toch? Goed samenwerken. Ja. Ik, begrijp, ik, ik, ik snap er geen... Nou, het is een groep blijkbaar. Ja, nou, ja. Nou, ja. nou ja. In ieder geval, uh, Mirko laat uh, via een kort persbericht weten... dat hij positief verder wil met de gedachtegoed van Zee. De afgelopen weken is er veel stop opgewaaid rond Zandvoort Echt 1. Ik wil graag een streep onderzetten... en ik wil met de leden en de inwoners die achter mij staan... aan de gang voor Zandvoort. Daarvoor ben ik gekozen en daarvoor sta ik, zegt Mirko. Daarom ben ik ook net gewisseld van het uh, <coughs> van Neil Jong, want die reviewing, dat is gewoon een old man. <laughs> old man, look at my life, I'm a lot like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 Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. to you I've been first and last look at how the time goes past but I'm Ik heb een, uh, het alles moest met een N, dus ik heb uh, voor uh, een soort cabaret uitgezocht. Van niet uit het raam. Niet uit het raam bestaat uit Joep van Deudekom, Peter Heerschop, Vige Waas en Eddie Bewaar. En uh, dat is een cabaretgroep. En die hebben een heel leuk nummer gemaakt: het Vrouwenstrijdlied. En het is gewoon heel leuk om dat heel hard in de auto mee te gaan blaren. Ik zal het niet hier doen. Het vrouwenstrijdpiet. Het vrouwenstrijdpiet. Dat heb ik net dus ook gedraaid, hè? Van naar die uh, feminine. Ja, ja, ja. Maar dit is alleen van Neur ietsje anders. Oké. Okay. Dus, uh, nou, bring it on. Hier is hij. Zo is hij zijn gevoel. Zijn boos staat wel gespannen, maar. Zijn Daar gaan we, Er zijn niet zoveel vrouwenstrijdliederen meer. Maar ze zijn nog nodig. Want die mannen die denken dat ze de hele wereld hebben. Oh, oh, oh, yeah. Meiden, dat kunnen we toch niet meer laten gebeuren. Wij vrouwen willen meer. Wij zijn dieper dan een man. Want een man is wat je ziet. En een vrouw is wat ze kan. Nou, voelen jullie dat al een beetje opborrelen? En daarom, als zo direct het refrein begint, dan gaan wij allemaal staan. We gaan op de stoelen. En we zingen het uit, we schreeuwen het uit, uit volle borst. Want als ik iets mooi vind, dan is het een vrouw uit volle borst. Bij die gaat klappen, je gaat ervoor staan, want we gaan die barricade op. En gelukkig is het bekend van Amsterdam, dat daar nog van die oude wedstrijdbare wijveren. Die zeggen, nee, wij laten dit niet meer verder gebeuren. Nee, ik zie dat jullie er helemaal klaar voor zitten. Daar gaan we kom op! Hè! My salary Ja, dat is nog steeds Neil Young, de needle and the damage done, ja ik ben een favoriet van deze man. maar goed uh, nu komt hij met uh, wat jazz, Neil Young en de Blue Notes. trouwens ik vind zijn laatste werk helemaal niet goed trouwens Neil Young, Neil Young en de Blue Notes, koop de viel. Ja, nou, uh, dat was uh, na, na Neil Young en de Blue Notes. Uh, Nana Sherry, 7 Seconds. En wat komt er nu maar? Uh, we gaan zo meteen naar Neil Pace Band. Die, de, die hebben we hier al vaker in de uitzending gehad van Angela de Groot. En ik krijg net nieuws binnen dat uh, rond uh, 11.55 uur een schietpartij is geweest in Hoofddorp, alleen de bos. Huh? Dus uh, één persoon is gewond geraakt. Ik heb al gevraagd hoe het met mijn zoon is. Weer een afrekening of zo? Geen idee. Ja. Gewoon bij. Uh... Zwolle? Hoofddorp? Hoofddorp, Zwolle? Nou ja, het gaat lekker. Dus uh... Oké, okay, dat gaat ja. nu explode. Sinds hij was jong walk the line always afraid It's better, you must know. Er komt dus nu uh, Nick Cave en de Bad Sheets over een naamgenoot van me, Henry Lee. Get down, get down, little Henry Lee, and stay on. Samen met Nick even en ook PJ Harvey. Ja, we gaan zo naar de andere kant van 1 uur. Nou, tot straks. Tot straks, zou ik zeggen. Dus, verder hebben we niks te melden. Nee, echt niet. Nee, nee met mijn zoon gaat het goed. Oh, en uh, hoofddorp is niks aan de hand. Nou ja, er is wel een schietpartij geweest, maar uh, mijn zoon was... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.